Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 4 op de 10 agenten willen niet meer werken tijdens oud en nieuw. Komt vooral door het geweld waar ze ieder jaar weer mee te maken krijgen. Blijkt uit een enquête die agenten hebben ingevuld. Ja, het is haast een oorlogsgebied te noemen. Ze zeggen ook, er wordt zoveel geweld tegen ons gebruikt. Of dat het nou legaal of illegaal vuurwerk is. We worden gewoon nu ingezet als kanonnenverhuur en we zijn er gewoon zat. Agenten noemen ook het falende vuurwerkbeleid als reden. Ze willen al jaren een vuurwerkverbod, maar agenten hebben niet het idee dat zo'n verbod er snel aankomt of dat er naar ze geluisterd wordt.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 En de Wegenwacht is vorig jaar dik 1,3 miljoen keer uitgerukt om mensen met pech onderweg te helpen. Gemiddeld kwam de ANWB 3700 keer per dag in actie. En er komen tegenwoordig veel meer, maar ook veel meer verschillende meldingen binnen. Doordat er veel meer elektrische auto's rondrijden, zegt deze Wegenwachter. Wat je vaak ziet bij elektrische voertuigen is dat ze dan inderdaad met lek, met, ook met lekke banden stilstaan. En de 12-Vols-accu uh, wil ook nog eens uh, wat problemen wat geven. Wat is er met die banden dan? Nou, die banden. Kijk, een elektrische auto de banden slijt. Het uh, zijn ook lichte, zeg maar, dat dus de, de, de noemen ze de wang. Dus de kans op lek rijden is wat groter. Ook problemen met dynamo's komen vaak voor bij elektrische auto's. In 2023 kwamen bij de Wegenwacht nog 51.000 pechmeldingen binnen... van bestuurders met een elektrische bak. Vorig jaar waren dat er 65.000. Het weer dan. In het noordoosten nog een bui. Soms zelfs met donder en bliksem. In de rest van het land is het voorlopig droog. Soms prikt de zon ook door. Later komen er wel weer buien aan. En het wordt een graad of elf. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de haft van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Oké, okay, dankjewel. De Zeevonk, wie mag ik het woord geven? Dankjewel meneer de voorzitter. Wij zijn allebei voor, want vuurwerk is gevaarlijk voor zowel mens als dier. En er komt ook echt een hoeveelheid CO2 vrij als je vuurwerk afsteekt. Er wordt jaarlijk ook echt 14.000 ton vuurwerk afgestoken. Hiervan is 3,5 miljoen kilo van CO2. Dat betekent dus dat het helpt met de opwarming van aarde. En dat is niet goed voor de wereld.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 Eetsel wordt opgehaald en ja. wij hebben begonnen uh, voor twee weken... Uh, hier in Stanford een voedseluitgifte te doen... bij de Rode Cross-gebouw elke vrijdag ochtend. Uh, en wij, dit was een initiatief, een uh, navraag van de gemeente... om wij dit te uh, kunnen betoveren, ja. zou ik zeggen. Ja. En, uh, en dit is de, al begonnen en, en loopt heel goed, maar... Uh,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 de supermarkten hier in Zandvoort te benaderen... om ook mee te doen, maar dat is nog niet gebeurd. Oh, het uh, voedsel komt allemaal dus, uit Haarlem. Ja, het, ja, het voedsel nu <kwijnt> komt allemaal uit Haarlem... maar we zijn weer terug bezig... Het, uh, ook hier in het dorp. Nou, dan Ter mogen we wel een uh, oproep doen... aan de Zandvoortse supermarkten... dat ja. zij uh, hier aan meedoen. <laughs>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 Langer. Ja. Uh, dat is alleen uh, voor de veiligheid van de supermarkten, denk ik. Dat, uh, dat eten wordt gekocht en verkocht. Uh, dus ja, als het niet goed is, uh, groeien we het zometeen weg. Ja. Bij. Dus dit wordt niet uitgedeeld als ze denken het uh, veel ja. te veel overdatum is Je of uh, al. Te, te vies wordt, nee. Als je dan een, blikje, een potje dopperwten koopt... en het is ja, over de datum... dan, blikjes, is het, dan blikjes, kun, je, kun je twee weken daarna... of een precies, maand daarna ook nog opeten. eten. Er is precies, ja, precies. Ja. Dus niet heel veel vlees erbij. Want nee, ja, dat is wel vlees is lastig. een ander <coughs> verhaal... met, uh, met uh, duurheid. Maar wel rookworsten. Die kunnen ze nou, wel uh, voorverpakten. Klopt, ja, ja. klopt. Heel veel brood, heel veel uh, groente... wordt uh, ja, niet, gen, uh, niet verkocht... en dan... Uh, ja.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 Maar waar hebben we naar geluisterd? Uh... Ja, dit was uh, Falls met 2AM. En dat uh, komt uit 2022 van het album Life is Yours. En... Uh...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 Well, I've followed in their footsteps ever since I've just been trying to get back home Back to 99, it's you My brother, the innocence of you Back to 99, it's you My brother, yeah, it all cost to you And I'm kind of lost without you I'm thinking about the time You're proud of me, cause I've been struggling Thinking about tomorrow brings the sorrow to my eyes, but I let it go By looking back on yesterday, someone that I used to tripping